Een speciaal vliegtuig heeft vanavond het Nederlandse luchtruim gecontroleerd op asdeeltjes uit de IJslandse vulkaan. De komende uren wordt het begin van de aswolk boven Nederland verwacht. Met de resultaten van het meetvliegtuig kan worden bepaald of het vliegverkeer moet worden aangepast. Het zijn de luchtvaartmaatschappijen zelf die bepalen of ze wel of niet gaan vliegen. Reizigers moeten volgens staatssecretaris Atsma morgen rekening houden met vertragingen. Maar hij gaat ervan uit dat het grootste deel van de vluchten gewoon door kan gaan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 De Palestijnen hebben meteen negatief gereageerd. Een woordvoerder van Abbas noemde de toespraak een oorlogsverklaring. Minister Verhagen vindt dat telecombedrijven geen extra geld mogen vragen aan consumenten... voor het gebruik van bepaalde internetapplicaties op hun telefoon. Ook mogen telecombedrijven deze diensten niet blokkeren. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen waarmee mensen gratis kunnen chatten of bellen. Minister Verhagen wil daarvoor de wet veranderen... al weet hij nog niet of dat in overeenstemming is met Europese regels. Verhagen had eerder begrip getoond voor het plan van telecombedrijven om meer geld te vragen. Maar de Tweede Kamer was het daar niet mee eens. Telecombedrijven mogen van de Kamer wel meer geld vragen... als mobiele bellers met een hogere snelheid willen internetten. Zwitserland bevriest de bankrekeningen van de Syrische president Assad. Het land had eerder de tegoeden van andere Syrische functionarissen geblokkeerd... en nu valt ook de president onder de sancties. Banken en andere financiële instellingen moeten opgeven of ze zaken met hem doen.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 En de Rus won ook in drie sets van de Nieuw-Zeelandse Marina Irakovic. Thomas Gorel was gisteren al zeker van de tweede ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen. En tot besluit het weer. Vannacht helder, en minima rond 6 graden. Morgen vrij zonnig en een middagtemperatuur van 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Vanaf donderdag meer bewolking en geregeld buien. Vrijdag met gemiddeld 15 graden een stuk frisser. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan twee files. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp... drie kilometer door wegwerkzaamheden. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunette... drie kilometer eveneens door wegwerkzaamheden. En dit was de Verkeersinformatie. De wet van Hubble: Hoe verder melkwegstelsels van onze aarde staan... hoe sneller ze zich van ons verwijderen.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 Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1. Goedenacht, nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. De Amerikanen hebben hun helikopter terug. De hypermoderne helikopter die stuk ging tijdens de operatie... waarbij Osama Bin Laden werd gedood. Hoewel het grotendeels verwoest is... hebben de Pakistanen het toestel afgelopen weekend netjes teruggegeven. Zij wel. Die van ons ligt nog ergens op een strand in Libië... te verroesten in de branding na die mislukte evacuatie. Misschien een leuk idee voor Muammar Gaddafi... Voor als hij binnenkort naar het strafhof in Den Haag komt, dat hij meteen ook even ons helikopter meeneemt. Een klein gebaar doet soms wonderen. Ik zit hier.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 Lemon Tree van Fool's Garden. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Na de enigszins bizarre Eerste Kamerverkiezingen van gisteren... doet zich de enigszins bizarre situatie voor... dat de liberalen van de VVD afhankelijk zijn van steun... van een uitgesproken antiliberale partij, de SGP. Hoe voelt afhankelijkheid en hoe ver ga je daarin... We spreken erover met twee VVD'ers. Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht. En Martijn Jonk, de voorzitter van de JOVD, de jongere afdeling van de VVD. En dan, je bent een beroemde voetballer. Je gaat vreemd of het verhaal gaat dat je vreemd gaat. En je gebruikt de wet om dat verhaal uit de pers te houden. De rechters geven je gelijk en dan is er Twitter. Publicatieverbod of niet, binnen de kortste keren weet iedereen het. Wat voor zin heeft een publicatieverbod dan nog? Het is het gesprek van de dag in Groot-Brittannië... Wij bespreken het met Stefan Kalf, mediaadvocaat, en Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. En dan het grootste archief van nazislachtoffers ter wereld, in Bad o Arolsen in Duitsland. Die werd sinds de oorlog opgebouwd door het Rode Kruis, maar die trekt zich volgend jaar terug. Wat gebeurt er met de miljoenen gegevens die erin opgeslagen liggen? En de miljoenen persoonlijke spullen van slachtoffers, zoals horloges en briefjes. En waarom is het archief eigenlijk zo onbekend? We spreken erover met de historici David Barnau en Evert de Graaf. En om 5:12 voor meer dan as uit IJsland. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Dinsdag 24 mei. De NAVO nam de Libische hoofdstad Tripoli weer flink onder vuur. Het bombardement was het zwaarste sinds de start van de operatie op 19 maart. Bij de ziekenhuizen is het een chaos, zegt het bewind van Gaddafi. U begrijpt natuurlijk de chaos van de hele situatie. Want people mensen zijn injured. En we hebben drie martelaren. So Zeker drie martelaren, zei de woordvoerder. En daarmee bedoelde hij drie doden. Met de bombardementen op Tripoli willen de geallieerden Gaddafi sneller op zijn knieën krijgen. Maar uiteindelijk zijn bombardementen niet genoeg, vindt defensiespecialist Coco Leijn. De oorlog komt letterlijk dichter bij de grond. Dus de inzet van grondtroepen is uiteindelijk niet uitgesloten. En dan iets dichter bij huis. As uit een actieve vulkaan op IJsland heeft het vliegverkeer vandaag flink gehinderd. Vooral vluchten van en naar Groot-Brittannië hadden last van de aswolk. De Britse reizigers maken zich vooralsnog geen grote zorgen. Vliegmaatschappij Ryanair denkt daar anders over. De maatschappij is boos omdat net als vorig jaar toestellen aan de grond moesten blijven. We want to fly from Glasgow to London and there is no volcanic ash in the air over Scotland. We're back to the same bureaucratic bungling we had which caused such chaos for passengers this time last year. Ook in Nederland vielen vluchten uit. De KLM houdt de situatie goed in de gaten en schapte voor morgen een aantal vluchten naar Scandinavië. Wij monitoren continu waar die aswolk heen gaat, wat de dichtheid van die aswolk is. En op basis daarvan passen we onze operatie aan. Obama verliet zijn staatsbezoek aan Ierland vanwege de aswolk tien uur eerder dan gepland... en vertrok naar Londen voor een bliksembezoek daar. Voor ons de luchtverkeersleiders van Eurocontrol moet de reis naar huis geen probleem worden. Visit in moment visit Obama kreeg daar overigens geen warm onthaal. Bij Downing Street stonden meer dan honderd extremisten me op te wachten, met een boodschap die weinig aan de verbeelding overlaat. Obama go to hell. Obama go to hell. Freedom go to hell. Freedom go. To hell. Freedom, go to hell. Tja... Het bezoek van de Amerikaanse president aan Londen verliep overigens zonder noemenswaardige incidenten. En dan behandelen we nog even wat problemen van het voorjaar. In het water bij het Almeerder strand is een zeer giftige vorm van blauwalg aangetroffen. De provincie heeft meteen maatregelen genomen. Laten we als voorzorg eerst zorgen dat er geen mensen meer gaan zwemmen in dat gebied. En dus wordt het zwemverbod in de regio uitgebreid. En dan een ander lenteachtig tafereel... De droogte, waar we al weken mee te maken hebben... veroorzaakt namelijk scheuren in sommige dijken. En die worden nu gevuld met zand. Eigenlijk is dat een heel eenvoudig karweitje. Die scheuren die doen we iets opruimen met de schop. Vervolgens doen we er, de grond erin gooien. En dan gieten we het netjes aan met een gietertje. Het is uh, ja, heel simpel, allemaal handwerk. En uh, dat houdt goed. En tot slot gaan we weer naar de situatie in de lucht. Nederland telt na het einde van het broedseizoen namelijk zo'n 280.000 ganzen. Met alle overlast die daarbij hoort. Boeren klagen steen en been en ook natuurverenigingen willen af van de vogels. Zeven organisaties hebben de handen ineengeslagen en gaan de ganzen actief bestrijden. Maar dat moeten ze doen zonder steun van de Nederlandse jagersvereniging. Als een jager elke dag het veld in moet en per se een bepaald afschot moet halen, dan voelt dat niet meer als jager. Nou, zo schieten? Er zijn toch tal van andere manieren om van de ganzen af te komen? Je kan dus eieren rapen van, van broedende ganzen. Je kunt de eieren met olie besmeren. Je kunt ganzen vangen. Je kunt ze bedwelmen. Je kunt ze in laten slapen. Nou ja, en als laatste middel kun je schieten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En mijn collega Jan van der Put heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, hoe zit het eigenlijk met bijbanen van rechters? Daar is een speciaal register voor. Maar het Financieel Dagblad schrijft dat dat register onvolledig is, niet transparant en niet actueel. Dat is de uitkomst van eigen onderzoek van de krant. Van tientallen rechters en plaatsvervangend rechters ontbreken de nevenfuncties. Niemand controleert of iedereen wel alles eerlijk opgeeft. Voor de duidelijkheid, meldingen van nevenfuncties zijn verplicht om belangenverstrengeling in rechtszaken te voorkomen... De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, van Zutphen, is teleurgesteld. Hij belooft de rechters te vragen zo snel mogelijk te controleren of hun gegevens kloppen. Van de jonge rechters in Nederland is driekwart vrouw. En wat betekent dat voor de rechtspraak? Wil NRC next weten. De krant voert aan een van die jonge vrouwelijke rechters, Shirin Milani. Het klinkt misschien niet aardig, zegt Milani, maar ik zie vrouwen op zittingen eerder oordelend en drammerig praten over keuzes die mensen maken. Mannen zullen het vooral hebben over feiten en gebeurtenissen. Vrouwen willen horen, ja, ik ben fout geweest. Ze zijn moralistischer. Griekenland is praktisch failliet en de Turken ruiken hun kans. Dagblad de pers meldt dat Turkse investeerders zich warm lopen. De Turkse toeristensector wil bijvoorbeeld best wat Griekse stranden kopen. En dan trekken die Turken meteen een lange neus naar Europa. Ze mogen geen EU-lid worden, maar op die manier komen ze toch binnen. Voor de Grieken is dat een enorme dreun. Turkije en Griekenland zijn aardsvijanden. De laatste tijd gaat het wat beter, maar toch. De pers schrijft dat de financiële crisis in Griekenland... voor een belangrijk deel is veroorzaakt door de wapenwedloop met Turkije. Spits heeft het over mest. Tussen Nederland en Duitsland woedt een mestoorlog. Duitse boeren in noord rijn vertikken het nog langer... om Nederlandse mest op hun akkers uit te rijden. Ondanks het vrije verkeer van goederen dat in de Europese Unie geldt. Boerenorganisatie LTO legt uit dat er in Nederland een overschot is aan mest. Duitsland had een tekort... Maar er kwam zoveel Nederlandse mest naar Duitsland... dat de Duitse boeren gingen klagen. En nu wordt Nederlandse mest bij de grens tegengehouden. Nederland trok aan de bel bij de Europese Commissie. Daar is Duitsland kwaad over. Kortom, de mestoorlog is compleet. De Haagse wethouder Noorder pleit voor een stop... op de instroom van kansarme jongeren uit de Antillen. Dat deed hij op een congres over jeugdcriminaliteit onder Antillianen. Het Nederlands Dagblad besteedt daar morgen aandacht aan. Kansarme jongeren, daar zijn ook kansloos in Den Haag, zegt Noorder. We moeten stoppen met dweilen met de kraan open. In trouw maakt SGP-leider van der Staaij een eind aan speculaties... over het voorzitterschap van de Eerste Kamer. VVD-senator Helene Dupuy wil zich kandidaat stellen... En in Den Haag wordt nu gespeculeerd dat de gereformeerde SGP dwars gaat liggen als een vrouw zich aanmeldt. Kan de SGP leven met Dupuis, is de vraag. Wij zien hier geen obstakels, zegt Van der Staaij. Die zagen we ook niet toen Gerdy Verbeet voorzitter werd van de Tweede Kamer. De Polen willen de euro niet meer, schrijft de Telegraaf. Jarenlang wilden ze dolgraag de zloty voor de euro inruilen, liefst in 2011. Maar nu staan ze niet meer te trappelen. De Poolse econoom en politicus Marek Belka legt uit waarom niet. In deze turbulente tijden moet je wegblijven uit de eurozone, zegt hij. Zolang Griekenland een open wond in de eurozone is... is de euro niet zo aantrekkelijk meer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. On a in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 Le Long de la Route van Zaas. VVD, CDA en PVV haalden gisteren samen 37 senaatzetels. Voor die 38 e zetel, die felbegeerde meerderheid, moeten ze steun zoeken in onverwachte hoek bij de orthodox-christelijke SGP. De liberale premier Mark Rutte wil zijn beleid voortzetten. Ook al moet dat af en toe met een handreiking aan de staatkundige gereformeerden. Pragmatisch ja, maar je vraagt je af hoeveel SGP kunnen echte liberalen eigenlijk verdragen. Goedenavond, burgemeester Onne Hoes van Maastricht. Goedenavond. En goedenavond hier in de studio Martijn Jonk van jongerenvereniging JOVD. Goedenavond. Uh, meneer Hoes, ik begin even bij u. Uh, senator Holdijk met zijn ene SGP-senaatzetel... wordt sinds gisteren door sommigen de machtigste man op het binnenhof genoemd. Bent u blij met zijn steun? Nou ja, ik ben het met die analyse helemaal niet eens. Want uh, uiteindelijk heb je na de helft van het aantal zetels als kabinet nu in de Eerste Kamer. Maar voor ieder wetsvoorstel moet je gewoon weer gaan knokken... Welke partijen je gaat steunen. Dus het is niet zo dat de SGP nu blind alle voorstellen van het kabinet gaat volgen. Ik kan me voorstellen op het gebied van cultuur of natuur. Eh, dat je ook met andere partijen gewoon tot goede deals kunt komen. Dus ik denk dat het gewoon gezond is dat de democratie hoog gaat zien de komende jaren. Ook in de Eerste Kamer. Martijn Jonk, veel vertrouwen in meneer Holdijk? <laughs> ik heb meneer Holdijk veel vertrouwen, ja. Alleen ik vind, het, ja, ik vind het heel erg pijnlijk dat we afhankelijk zijn van de SGP. Het is, het is de laatste partij ongeveer waar je van afhankelijk wilt zijn. Um, en wat natuurlijk de ergste is, dat er eventueel te kosten gaan gaan... voor een aantal dingen die heel graag wilden bereiken deze periode. Een aantal dingen ook die ook niet in het regeerakkoord waren geregeld. Waar je dus de ruimte had om dat met een andere Kamer te doen die er was. Um, en ik ben bang dat een aantal van die dingen dus ook niet doorgaat. Meneer Hoes, deelt u die zorgen ook niet, ondanks het optimistische wat u net zei? Nou ja, daarom gaf ik het net maar meteen aan in de opening. Uh, van je moet je ook niet afhankelijk gaan opstellen van één man en één partij. Dat kan heel gevaarlijk zijn. En zeker, laten we heel eerlijk in zijn, een partij die nou toch al behoorlijk ver van de liberale principes afstaat. Uh, en dat is natuurlijk het grootste gevaar als je blind gaat varen op één senator. Dus dat moet je zeker niet doen. Ik zou het ook heel verkeerd vinden. Maar ook niet goed vinden, eerlijk gezegd, als VVD'ers... Op deze partij stemmen om daarmee een meerderheid voor, uh, voor het kabinet te genereren. Nee, je moet gewoon kijken waar de steunen van het volk voor is bij de Provinciale Statenverkiezingen begin maart. Nou, die is dus blijkbaar voor deze 7 deze schepels geweest. Uh, en dat betekent dat uh, de Nederlandse samenleving vindt dat er in hoofdlijn deze koers gevaren moet worden van dit toch uh, rechtse kabinet. Maar dat er links en rechts uh, wel geschopt moet gaan worden om goede steun voor de verschillende voorstellen te krijgen. En er zijn talloze voorstellen waarbij je waarbij het goed is voor Nederland, dat er een strakke lijn is vanuit dit kabinet... maar wel met enige nuancering die vanuit uh, ook de linkse kan komen. Zie je dat ook zo, Martijn? Nou ja, daar ben, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk, uh, kijk, het, het probleem is dat SGP, of het probleem, maar ik het zo zeggen... het voordeel is dat SGP natuurlijk op een hele hoop punten uh, de, de lijn van dit kabinet al kan volgen. Hè? Wanneer het gaat om bijvoorbeeld uh, buitenlands beleid, uh, justitie... Ook veiligheid. Daar kunnen de SGP en VVD, CDA, PVV ook aan blind vinden. Dus daar zit het probleem niet. En daarom moet je inderdaad ook heel erg oppassen... dat je van allerlei dingen gaat geven in je ruil voor steun. En ik ben het helemaal eens met Orne Hoes. Dus je zegt, zoek ook de mogelijkheden bij andere partijen. Lijkt me ook heel gezond. En dat is ook wat iedereen telkens blijft herhalen. Het is een minderheidskabinet. En daarom kun je heel creatief gebruik maken van de zetels die er zijn. Ik begrijp dat allemaal. Dat klinkt ook... niemand Bestrijden dat het zinvol is om telkens te verdedigen waarom je iets wil doen en overal steun te zoeken, dat, dat is niet het probleem. Maar het voelt alsof je afstand doet van hele fundamentele principes. Zo klinkt het echt. Maar, maar welke, welke keuze heb je? Kijk, de, de kiezer heeft gesproken uh, 2 maart bij het kiezen van de Staten. Ons systeem zit nu eenmaal zo in elkaar, daar kun je kritiek op hebben, maar dat is het systeem dat die leden die toen gekozen zijn, dat die de leden van de Eerste Kamer kiezen. En dan komt dat deze uitslag uit punt. En dan heb je dus uh, de helft van het aantal zetels waar je dus niet een meerderheid hebt. En, en dan wordt het dus een hoe je met de riemen die je hebt. En daarom blijf ik echt benadrukken. nadrukken um, dat je dus bij ieder voorstel gewoon kritisch moet gaan kijken welke partijen, en is er op dat punt om uh, uh, um een meerderheid voor kabinetsplannen te krijgen. Laat ik één voorbeeld noemen. Het gaat om cultuurbeleid. Uh, er is een enorme kaalslag gaande nu op het gebied van cultuur. Het kabinet heeft uh, besloten 125 miljoen op te bezuinigen. Nou, dat is één ding. Dan kun je ook zeggen, hoe ga je dat doen? Uh, Dan kun je vanuit allerlei politieke partijen wisselend op gaan reageren. En ik denk dat zo'n thema, wat Nederland heel erg bezighoudt op dit moment, uh, ervoor kan, kan zorgen dat het, uh, de steun... Uh, van een aantal partijen in de Kamer, niet specifiek de SGP, ook andere partijen, toch nog een ander beleid gevoerd gaat worden, waardoor je wat meer nuancering en meer draagvlak in het land gaat krijgen. Ja, maar wat ik. Um, ik wil het niet te veel uh, in de, in de uh, stem van de kiezer of wat dan ook klimmen, dat is ook helemaal niet mijn plaats. Maar wanneer gaat pragmatisme. U zegt, wat kun je anders? Maar wanneer gaat pragmatisme over in een soort onverholen opportunisme die de kiezer op lange termijn niet zal pikken? Nou ja, dat, dat, dat ben ik met u eens. Neem het voorbeeld van die koopzondagen. Uh, dat, dat is natuurlijk echt een thema waarvan je zegt. Dan heb je je, je, je eigen principes in feite verkwanseld. Dat, dat vind ik dan een heel duidelijk thema. Waarvan het zo nadrukkelijk helder is. Uh, uh, waarom dat standpunt is ingenomen. Dus dat vind ik ook niet toelaatbaar als liberale partij dat je dat doet. Maar zo heb je enkele van die principiële zaken. En daar moet je denk ik ook, ook heel helder in blijven. Uh, en als je dan iets niet bereikt, uh, dan heb je dus uh, uh, soms pech gehad. Ja, Martijn? Uh, nou ja, en, en denk ook wat er nou is gebeurd met het hele godslasteringverhaal. Het ziet iets waar de VVD, de liberalen zich al heel lang en heel terecht druk over maken. En er is nu iets heel vreemds gebeurd, want de VVD steunt dat plotseling niet meer. Of wat anders, we willen een soort van breed onderzoek en weten nog niet zeker of dan, dan, voor wel, de verkiezingen dan wel. dat Dan wel gaan steunen, ja. En dat vind ik echt heel vreemd. En als je dan vervolgens gaat zeggen dat er geen afspraken zijn, ja dan, dan het is van tweeën, één. dan heb je of je werk gewoon heel slecht gedaan. Want dan pak je niet de kans die je hebt, namelijk om iets van je hele Lang druk op maakte om dat eindelijk aan te pakken. En die Kamermeerderheid is er. Of je hebt wel een afspraak gemaakt met de SGP. En zeg dat dan ook. En dat, dat ben je, wat mij betreft, ook gewoon verplicht aan je kiezers. Dan ben je ook verplicht aan je VVD-leden. Om te vertellen, nou, we hebben hier een compromis gesloten. En dan kun je het er ook gewoon over hebben. En of die prijs, ik bedoel, dan kun je ook een debat hebben van, is die prijs dan te hoog die je ervoor hebt betaald? En wat mij betreft is dat zo. Want ik vind echt dat je voor je liberale principes moet staan. Juist maar welke ook... van de twee is het, Martijn? Hebben ze hun werk slecht gedaan? Of hebben ze gelogen over een harde afspraak? Nou ja, dat is de. Dus het is heel erg onduidelijk, omdat de VVD zich ook deels uh, verschuilt achter. Dat moesten we van het CDA doen. Maar het staat niet in het regeerakkoord. Hè. Er zijn een aantal dingen um, afgesproken. En daarbuiten heb je gewoon de ruimte om te doen... Hè, de, de, wat er, mm -hmm. er binnen de mogelijkheden van die Kamer ligt. En dit is dus een punt wat je gewoon had kunnen doen. Anders hadden ze het wel in het regeerakkoord opgenomen. Net zo goed als de koopzondag wel in het regeerakkoord opgenomen. Dus ik denk dat er wel degelijk een afspraak is geweest. Maar misschien, zeg maar misschien dan... kun je een ander voorbeeld noemen, ja, als ik zover Ja, tuurlijk, zijn. tuurlijk. Uh, want, want we richten ons nu heel erg op de VVD, en dat, dat dit niet zou kunnen, omdat VVD en SGP ver van elkaar afstaan. Als we ook hebben het voorzitterkabinet, waarbij CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie een soort van monsterverbond met elkaar hebben afgesloten, en waarbij het ging om, uh, uh, um, om homoseksuelen omgetrouwd te worden door iedere ambtenaar van de gemeente, uh, die het formeel zou moeten doen. Daar hebben in feite, hebben we PvdA, met name de PvdA, heeft zich daar in het bos laten sturen door die wijkambtenaren te staan. Dus zo zie je dat ieder kabinet op een gegeven moment aan het zoeken is... van, van waar, waar kan ik ergens de grens vinden. En dan heb je dus steun van andere partijen nodig... om misschien toch je principes uh, Zeker, boven, boven, te veranderen. Zeker, maar we hebben het toevallig, omdat ik uh, in gezelschap van twee VVD'ers ben... vanavond praten ja, ja. we met name over wat de VVD doet. En het is een punt dat u ook aanhaalt. Het is geen geheim uh, dat u getrouwd bent met een man. Stuit het u ook nog persoonlijk heel erg tegen de borst, dat er toenadering wordt gezocht tot de SGP? Nou, daar, daar, daar ben ik heel dubbel in. Kijk, op, op dat thema, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, heb ik nu wel moeite met de SGP. Aan de andere kant heb ik uh, in mijn vorige als gedeputeerd in Braam ook met André Rauwvoet onderhandeld over jeugdzorg. Dat ging verder prima. Als ik kijk vanuit mijn Joodse achtergrond... Uh, zijn de, de, de, de partijen onze grootste steun... als het om het Midden-Oostenbeleid gaat. Dus dat is natuurlijk wisselend over welke thema's het gaat. Ja, maar, maar Rauwvoet is geen SGP, hè? Het is dus ontegenzeggelijk waar dat op bepaalde thema's... dat de het de liberale principes ingaat. Ja, dat is helpt. Vorige maand liet minister Donner van het CDA weten... dat hij de SGP nog niet ging dwingen om vrouwen toe te laten op de kieslijsten. Was dat ook al een handreiking, Martijn, of niet? Ja, weet je, dat is het probleem ook. Er zijn een hele hoop van die dingen. En het is gewoon niet duidelijk of het... Je blijft maar gissen of het een handreiking is... of waar het mee te maken heeft. En daarom is het ook goed dat de VVD een beetje duidelijkheid biedt... en zegt, nou ja, we hebben wel iets afgesproken... en dan vertel je ook gewoon open en eerlijk wat je hebt gedaan. Dus dat is lijkt me net zo praktisch, want dit berokkent volgens mij alleen maar meer schade. Um, of je zegt, we hebben oprecht geen afspraken gemaakt... en dan mag je inderdaad gewoon eens goed gaan uitleggen... waarom je dat soort dingen niet aanpakt. Maar is er geen duidelijkheid binnen de VVD over het wel of niet melden van afspraken? Is daar geen koers of lijn? Nou, volgens mij is daar geen protocol voor. Onnohoes? Uh... Nou ja, kijk, we, we, we, we, we, we kunnen nu allemaal heel even spits drijven... Uh, daarom probeer ik aan te geven dat je wel enige nuance in het verhaal moet zoeken. Iedere partij uh, heeft enerzijds met de wens van de kiezer en met zijn eigen principes te maken... ...en anderzijds met pragmatische politiek En je moet iedere keer weer afwegen en uiteindelijk word je de, door de kiezer beloomd... of dat waar er in de grens ligt. Tuurlijk, en dat is ook zo, maar je bent toch... je liberale toch... principes niet mag afwijken, dat is heel helder. Ja, maar je, je mag er niet van afwijken? En je mag er niet van afwijken, nee. Maar daarom zeggen rond we rond bepaalde thema's: kun je dus wel zaken doen met een partij als de SGP. En bij bepaalde thema's niet. Maar nogmaals, dat geldt ook voor een partij als de SP. Daar ben ik het ook niet mee eens. Met de PVV ben ik het ook niet altijd eens. En toch zul je bepaalde afspraken moeten maken. om een land, een stad of een provincie te kunnen regeren. Nee, kijk, en wat, en wat natuurlijk ook belangrijk is. is dat. Kijk, je zit nu met, die, je zit nu met dit kabinet. Nou ja, goed. En, en de VVD-grootste de partij heeft ook de verantwoordelijkheid. om dat kabinet gaande te houden. Alleen wat je ook niet moet vergeten. is dat je straks natuurlijk weer nieuwe verkiezingen hebt. En dan moet je nog steeds wel de liberale partij zijn. En de VVD zit natuurlijk al in een coalitie die redelijk conservatief is. Hè, als je het CDA neemt en de PVV, nou, je kunt veel over die jongens zeggen, maar ze zijn best conservatief. En als je dan ook de SGP op een of andere manier invloed geeft op jou, hè, op de dingen die je graag wil bereiken mm. buiten die coalitie om, ja, dan ziet dat natuurlijk, hè, want dat straalt, dat heeft niet altijd een beste uitstraling. En daar maak ik me natuurlijk wel zorgen over. Je moet uiteindelijk straks weer naar de kiezer toe. En nog steeds een liberale partij zijn. En dat verhaal ook gewoon echt kunnen vertellen. Zou Mark Rutte er persoonlijk ook last van hebben? Eerst de PVV, nu de SGP. Zijn er dingen daar dat hij in een zijn bedje ligt s'nachts en denkt, dit kan echt niet? Nou, ik denk, denk, denk wel. Kijk, Mark, Mark, Mark is een op- en top-liberaal. Uh, Mark is degene die het beeldsprogramma van de VVD weer nieuw leven heeft ingeblazen. een paar jaar geleden. Dat, dat, dat, dat was zijn, zijn belangrijke thema de afgelopen jaren. Dus ik ben ervan overtuigd dat, dat hij dit allemaal niet met plezier doet. Maar ja, nogmaals, welke keuze. Kijk, we kunnen ook even stappen uit het kabinet. Moeder kan ook. Uh, even heel zwart-wit denkend, want dat, dat vindt u nou leuk. Uh, maar ja, dan krijg we ook een paar hopen in -over Nederland. Want er is geen ander kabinet te formeren. Dit was het kabinet wat te formeren viel volgend jaar, vorig jaar. En we moeten dus je met de riemen die we hebben en zo goed mogelijk beleid uithalen. Uh, en links en rechts zul je, zul je tot andere keuzes gaan komen. Okay. Nou ja. Dat zei zo. En op een gegeven moment uh, zal de kiezer daarover gaan oordelen. Zoals uh, Martijn ook aangeeft. Martijn? Ja, nee, maar dat, dat is de grap ook. Hè? Je wil 18 miljard bezuinigen. En dat lukt heel moeilijk. Ja. Met, uh, met, met de linkse oppositie, om het zo maar te zeggen. En wat natuurlijk nog veel belangrijker is... wat op de achtergrond speelt, is dat je dat gedolgekoord hebt. En voor de PVV, en wil je de PVV erin houden... is het heel erg belangrijk dat je dat gaat realiseren. En dat kun je alleen maar doen met de SGP eigenlijk. Voor het grootste deel. Hè? De dingen die op integratie, immigratie, veiligheid ligt. is heel moeilijk om daar andere meerderheden voor dus daar heb je ze uiteindelijk nodig. Um, en over die bezuinigingen, nou ja, ik ben het, ik ben het er helemaal over eens dus dat je af en toe een veer zou moeten laten dan en proberen om het ergens anders weer op te lossen. Want um, kijk, dat, dat, ik zat er vandaag nog met iemand over te praten en die zei ook: oh ja, ik heb liever dat de PvdA een greep uit mijn portemonnee doet dan dat de SGP een greep uit mijn vrijheid neemt. Oei. En maar kijk, maar daar maar... hebben ze een punt. Ja. Maar kijk, kijk wel even naar de peilingen, hoe de populariteit van de VVD is. Hoe dat zeg ik dan toch even bij, ook na die verkiezingen voor Provinciale Staten van maart. De VVD is far out de grootste partij eh, eh, bij de kiezer. Eh, dus, dus op de een of andere manier ziet de... Terwijl... Dat, dat, dat er links of rechts om af en toe een deal gesloten moet worden. Nogmaals, niet afwijken van je principes, dat echt een principe. Maar gewoon pragmatisch uh, aandelen. Ja, er zijn, er zijn ja. goede problemen in het land die aangepakt moeten worden. Ik ben blij dat ik niet in de politiek zit en hier veilig achter een microfoon onderhoes. Martijn Jonk, hartelijk dank. Graag gedaan.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 Life is just a bowl of cherries van de uh, Canadese jazzzangeres Holly Cole. Dit is ook voor het eerst, geloof ik. In het komende onderwerp gaan we de Britse wet overtreden. Het is niet anders. Daarbij, we zijn niet de enige, vrees ik. Tienduizenden mensen zijn ons vandaag al voorgegaan. Waar gaat het allemaal om? Hoofdpersoon Ryan Giggs, voetballer bij Manchester United. Hij heeft een affaire gehad, tenminste. Dat wordt op Twitter rondbezuind. De voetballer wist dit bericht, of het nou waar was of niet, aanvankelijk uit de pers te houden met een super injunction, een soort mega dwangbevel. Maar uiteindelijk, dankzij Twitter, wist hij het verhaal niet uit de wereld te houden. Het is duidelijk tijd om er een expert bij te halen. Advocaat Stefan Kalf, gespecialiseerd in mediarecht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik noemde het net al, de super injunction. Er is veel om te doen geweest de laatste tijd, uh, met name in Groot-Brittannië. Wat is dat precies, zo'n super injunction? Nou, dat is een uh, bevel wat je bij de high court kan halen in, in Engeland. Uh, en waarin je kan zorgen dat er dus een injunction Dat uh, in een bepaalde zaak je, je privéleven zodanig beschermd wordt uh, dat de pers over een... Alleged, iets wat men zegt dat het gerucht gaat... of wat er aan de hand zou zijn in je privéleven... dat dat niet mag worden gepubliceerd. Uh, de namen mogen niet worden vrijgegeven. En uh, sommige feiten die eromheen zijn... waardoor dus dat niet uh, doorbreekt, dat nieuws. En een super injunction is dat je zelfs niet mag zeggen... dat er een injunction is. Dus überhaupt niets Daar Dan mag je daar melden. helemaal niets over zeggen. Niets je mag ook nemen. de naam niet noemen ter redactie. Ja, ja, dus je mag niet zeggen, die en die heeft nee. een injunction uh, aangevraagd. Nee, nee, dat is een super injunction. Hebben we ook zoiets in Nederland eigenlijk? Uh, nee, we kennen dat niet. We, we in Nederland uh, zijn we directer verbonden. Uh, dat, is, dat is een beetje het probleem wat in Engeland ontstaat. Hoewel het natuurlijk een probleem is van de nieuwe techniek. Het zou dus in andere landen ook kunnen gebeuren op een andere manier. Maar we hebben dat in Nederland niet. In Nederland heb je eigenlijk nooit preventief een soort controle op de pers. Maar altijd uh, achteraf kun je naar de rechter... Uh, dat zal meestal een kort geding zijn, omdat je natuurlijk haast hebt... en waarin je een onregelmatige publicatie kunt aantasten... in een roddelblad of in een krant of in een televisieprogramma. En dat gebeurt ook regelmatig. Uh, ik heb dat zelf regelmatig gedaan tegen de media... als er iemand uh, zich geschoffeerd voelt... onjuiste feiten, schadelijke kwalificaties. Mm -hmm. Maar de crux is misschien naderhand. Want vaak, zeker zoals media werken, dan is het effect eigenlijk al... Negatief ja, ook ja, al. Ja, dat is, dat is waar en daarom uh, is dit gaat het. Eigenlijk in de, bij deze injuncties in Engeland... eigenlijk voornaamst om, om de strijd... tussen free speech... En, en iemand's privacy. En dat zijn natuurlijk rechten... die uh, e, wetijveren om gelijkheid. Maar die hebben natuurlijk evenveel waarde. Maar uh, ja, dat iemand zijn privacy beschermd wil zien... is natuurlijk uh, gerechtvaardigd. En is in het Europese recht ook. In het uh, EVRM... het Europees Verdrag van de rechten van mensen ook uh, een belangrijk onderdeel in artikel 8. Dus uh, daar, is, daar is niets vreemds aan... dat mensen dat willen... En, met alle respect, niemand heeft iets te maken met iemands privéleven zijn liefde leven of dat is, dat is toch van iemand zelf. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, dat de meeste mensen dat niet zullen bestrijden... maar daar is er altijd een beetje de discussiepunt van... wanneer raakt het aan een groter belang, een publiek ja. belang... bijvoorbeeld als het gaat om een politicus of wat dan ook... wanneer iemand chantabel is... dan worden dat soort zogenaamde privédetails wel relevant. Dan wordt het, dan wordt het zeker relevant... maar daar, uh, daar is denk ik de meningen niet zo over verdeeld. Ja, je hebt nu in Engeland... Heb je, vorige week had je dat gedoe met die Goodwin... Uh, die had ook een injunction lopen... Dat is nu uitgekomen. En daar, die zegt dan, die zou een affaire met een mevrouw hebben gehad. En dan roept iemand die vindt dat het naar buiten moet komen. Uh, die vindt dan dat, dat, uh, dat het gerechtvaardigd is. Omdat die man uh, als hoofd van uh, de Scottish Bank, die, die bijna omviel... Mm -hmm. uh, misschien zijn tijd niet volledig aan de bank zou hebben besteed. Maar dat is natuurlijk ver gezocht. Hè? Of omdat het een ondergeschikte was, waar die een verhouding mee had. Dat's, ja, oké. Okay, maar of het nou een ondergeschikte... ja, dan, dan zou er van een schandaal sprake moeten zijn. Mm -hmm. maar, goed. maar dat, daar, maar dat daar, is wat meer fluïde daarin. Ja, dat is wat is het moment dat je zegt, nou, dan moet dat naar buiten komen... of een minister of iemand die, ik noem maar even een heel plat voorbeeld... minister van familiezaken en hij blijkt zelf die hoog van de toren blaast... over wat het gezinhoeksteen van de samenleving is. Dat is het duidelijkste voorbeeld. En dan heeft, blijkt hij zelf een affaire te hebben. Mm -hmm. ja. De grote vraag is, wat is zo'n super injunction nog waard... in deze tijd waarin uh, traditionele media volledig voorbijgestreefd worden... door dat razendsnelle Twitter... Ja, dat is, dat is waar. Dat is, het is een kwestie van... is, is, is zo'n rechtelijke uitspraak uh, is die nog wat waard? Hè? Uh, uh, nee, het... die, die uitspraak geldt dus niet voor Twitter, dan begrijp ik goed. Nou, hij geldt wel voor Twitter, maar hoe, hoe executeer je die uitspraak? Het is, is, is, is een kwestie van, is hij enforceable, zoals dan de Engelsen zeggen. En dat is het probleem. Maar, uh, er is wel een maar. Het gebeurt uh, op het internet, uh, de digitale wereld. Is het ook met muziek en andere uh, downloadpraktijken... Uh, Gebeurd. En daar wordt wel ook individueel vervolgd. Daar is natuurlijk ook een hele kentering geweest. Maar het is nu ongeveer tot rust gekomen in die zin dat je kunt zeggen... je kunt voor 1 dollar of een halve dollar kun je dat, ja. uh, dat nummer kopen. En, en dat is goed. En je zou natuurlijk acties kunnen ondernemen. Dat gaat nu ook gebeuren, heb ik begrepen. Tegen, ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Tegen de, de organisatie hebben. zelf. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Goedenavond. Goedenavond. Arjen, is dit een groot verhaal in Engeland? Heel groot verhaal. Uh, het is de al, al weken woedt een soort van verbeterstrijd tussen uh, Britse media aan de ene kant en, en de Britse rechters. Hè. Het wordt geleid ook door de Times, die al fel campagne voert hier tegen. Ja, meneer Kalf, die stipt het al een beetje aan. Hè. Het gaat om, hier om de, gaat het om de vrijheid van meningsuiting. En de media vinden ja, die super injunctions die tasten dat aan. En de andere kant is natuurlijk het recht op privacy. En, wat deze zaak zo groot maakt, is dat het niet alleen om dat gevecht gaat, maar er ook een aantal andere facetten naar boven komen. Bijvoorbeeld dat de Britten geen privacywet hebben. Dus de rechters die kunnen zich niet beroepen op een Britse privacywet. Wat doen ze dan? Dan hebben we het over inderdaad dat artikel 8 uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ja, dat, dat is aan de rechters om dat te interpreteren. Zelfs de politiek bemoeit hij zich nu mee. David Cameron heeft ook gezegd dat hij uh, zich ongemakkelijk voelt... bij het gebruik van deze super injunctions. Ja, de rechters kaatsen dat dan meteen terug. Had dan maar een privacywet gemaakt. Dus zo zie je dat deze discussie een soort sneeuwbal wordt... die steeds groter wordt, waar steeds meer dingen ook bij betrokken worden. Uh, nu wordt er ook gediscussieerd over de rol van Twitter. Hoe ga je dat aanpakken? is zijn de wetten en de, de maatregelen die nu genomen worden... eigenlijk nog wel van deze tijd. Mm -hmm. En dit blijft natuurlijk maar doorsudderen. Want een echte oplossing is niet in zicht ja. voor al deze problemen. Meneer Kalf zei het net ook al, dat uh, die Ryan Giggs het er dus niet bij laat zitten. Hij gaat die twitteraars aanpakken. Hoe gaat hij dat doen? Weet je dat? Twitteraars en Twitter zelf. Dus de organisatie uh, heeft, gaat die ook aanpakken. Hij zegt, in, de advocaten van Ryan Giggs zeggen... Well, ja, in feite zijn het gewoon een krant die een publicatieverbod... In, in dit geval de super injunction, negeert en zelfs breekt. En de twitteraars zelf die de naam van Ryan Giggs... de afgelopen dagen in zijn tienduizenden verspreid hebben... Een aantal bekende Britten, zoals Piers Morgan... Uh, dat is een, een, een tv-presentator die ook in Amerika actie actief is voor CNN... en uh, de artiest Boy George... die hebben al waarschuwingen gekregen van, uh, van de advocaten van Ryan Giggs... dat uh, zat ze op een schadevergoeding of een uh, schadeeis kunnen rekenen... omdat ze de naam van Ryan Giggs bekend hebben gemaakt. Het is, ook een, het is wel een beetje vreemd, hè... want. Uh, elke keer als GIGS uh, actie ondernam, had het steeds een averechts effect. We zagen het afgelopen zaterdag al, toen de advocaten van Gix uh, van Twitter eisten dat ze de naam bekend maakten van een anonieme tw twitteraar die mm -hmm. al die namen achter die super injunctions had gepubliceerd. Daarmee begon dit balletje ook te rollen. Ja. En wat gebeurde er? Iedereen uh, ging meteen daarna als een soort reactie. Ja, er waren ja. 80.000 retweets en de, ja. en de naam van Gix werd, uh, werd alleen maar. Nog meer, meer verspreid. verspreid. Ja. Uh, meneer Kalf, ik had de indruk net al toen u het erover had. dat u eigenlijk wel voorstander was van de actie van zijn advocaat. Dat die ja, dat ik, vind het, ik vind het goed omdat er een. Het gaat toch om een. De, de, de spreker heeft gelijk hoor. Het is een. Er is. Een, de, de, de, dam, de dam breekt door en wat dan. Uh, maar. Uh, die Tomlinson, de, de, de, de, de advocaat van Gix. Die, die heeft ook al gezegd. Uh, doordat het bijvoorbeeld. in die ene Schotse krant kwam. waar die, waar die wet niet direct van toepassing is. Mm -hmm. Daar kwam een foto en de naam. Daar kwam inderdaad. een foto, maar verder nee. Uh, zei hij, de dam is niet gebroken. De injunction die werd gepoogd te lichten door anderen, de sun. Die werd uh, vastgehouden door de recht. U zegt, nee, ik, ik hou hem, uh, ik hou hem uh, zoals hij is. Uh, de blijft, injunction blijft geldig. Uh, en dan zegt die advocaat ook, terecht. Uh, doe je dat wel, dan heerst er dus de recht van de sterkste. De, re de recht van de straat, mob rule. En dat wil niemand. Je zegt ook niet omdat er veel ingebroken wordt. Nou, laat maar lopen. Dan blijven we achter inbrekers aangaan. Dus daarom is het als basisprincipe... Is het goed om daar wel iets tegen te doen? Maar want... tot slot, uh, realistisch gezien, denkt u dat Giggs gaat winnen? Wat uh, hij nog niet verloren heeft? Nou om... ja, als hij nog niet verloren heeft. Uh, het, gaat er, het gaat er meer om of je uh, tot iets komt waardoor de. De, wat de spreker ook net al zei, de correspondent, waardoor je die privacy kunt beschermen. En die rechters kunnen er niks aan doen, dat die Engelsen geen privacy law hebben, maar je kan toch niet van de, van de rechters eisen dat ze vinden dat mensen die beroemd zijn, of uh, want er wordt ook vaak gezegd, ja, het gaat om mensen met geld. Ja, ik ken geen land waarin mensen met geld minder rechten hebben dan mensen zonder geld, dus dat vind ik niet zo'n zo stevig argument. Ben ik ben niet zo erg van onder de indruk, erg populistisch. Maar uh, dat er toch een, een regel komt, daar is Cameron nu bezig met een, met een commissie, die gaat komen tot regels, dan kan je zeggen dat, dat die mensen toch bescherming kunnen vinden. Ja. Nou goed, dus en wat, deze extra, wat deze zaak extra compli, uh, gecompliceerd is natuurlijk wat ze hier het parliamentary privilege noemen. Dus uh, parlementariërs moeten de vrijheid hebben om alles te kunnen deb te debatteren hier in het lagerhuis. En voor hen gelden die super injunctions. En zo is de naam, naam van, van Giggs is dus ook genoemd. Ja, ja dat, was die, Heming. Iedereen het ook overnemen. dat ja. was die John Hemming. Dat maar... was die John ja. Hemming, het spijt me, ik wil hier eindeloos over doorpraten. Uh, ik vrees dat het voor Giggs misschien te laat is, maar we zullen zien wat het in de toekomst oplevert. In ieder geval hartelijk dank. Arjen van der Horst en Stefan Kalf. Vraag gedaan. Don't rush away Valentin crows moet ik even kijken oh, op mijn blaadje. Uh, welk nummer was dit? Ik weet het niet. Nou goed, het was heerlijk in ieder geval. Hoe moet het verder met het gigantische holocaustarchief in Bad Arrelsen in Duitsland? Daar werd over gesproken vanavond in Brussel, de toekomst van het archief. Het Rode Kruis bouwde het archief op sinds de Tweede Wereldoorlog. En het doel was om mensen te herenigen. Ik ga over dit archief praten met historicus Ever de Graaf verbonden aan de stichting Oktober 44. Goedenavond, welkom. Goedenavond. U kent het archief uh, van dichtbij. Kunt u allereerst voor ons beschrijven hoe groot het is? Ja, het uh, is uh, geopend kort na de Tweede Wereldoorlog. Het uh, zou eerst in Frankfurt uh, geopend worden. Bad was een betere locatie omdat daar uh, minder vernield was met de bombardementen. En het zijn eigenlijk allemaal leegstaande kazernes geweest van SS'ers... die benut werd uh, voor uh, dus het doeleinde om alles wat ze nog uit de concentratiekampen hadden overgehouden... daar op te slaan en te registreren en te rubriceren. En pas in 1952 zijn er ook nog een aantal nieuwe gebouwen bijgebouwd... Maar wat voor spu soort spullen moet ik aan denken? Wat voor dingen uh, tref je daar aan? Nou, ik ben dan van de stichting oktober 1944. En dan zal ik het uh, persoonlijk maken. Daar zijn uh, op 1 en 2 oktober 1944 660 mannen uit Putten... en ook uit uh, de omtrek opgepakt in Putten... vanwege een mislukte aanslag. Die hebben een tijdje in Kamp Amersfoort gezeten. kwamen op 14 oktober na drie dagen treinen en veewagons in Neuengam aan. En toen werd hun alles afgepakt hun trouwringen, hun portemonnees, hun nou ja, persoonlijke bezittingen... de persoonsbewijzen. En die zijn allemaal opgeslagen, gerubriceerd van wie ze waren. En zelfs tot aan het aantal munten wat in de portemonnees zat... werd uh, nauwgezet geregistreerd. En toen kregen ze dus de blauw-witte zeberpakjes aan. En velen zijn niet levend teruggekeerd. Maar die spullen bleven dus toch in die archieven zitten. En, uh, er zijn een aantal kampen ook. Dat is het uh, himmelenbeveel geweest op het eind van de oorlog. Die zijn vernietigd, waarbij ook weer spullen zijn verdwenen. Maar nog een keer, wat toen in handen van de galerie is gevallen... is toen dus overgedragen aan met name het archief in Bad Rolse. En daar is alles opgeslagen. geslagen. Het... het zijn gigantische gebouwen... Ja, een gigantische hoeveelheid uh, ja. spullen, persoonlijke Om spullen. Om het duidelijk te maken, er zijn in totaal, dat noemden ze dan kort na de oorlog, 17,5 miljoen displaced persons geweest. Allemaal burgerslachtoffers van de oorlog die versleept werden naar Duitsland, naar werkkampen, naar concentratiekampen. En die hebben ze geprobeerd te traceren. En dat heette dan ook in Bad ITS, International Tracing Services. En die proberen dan dus toch al die mensen te traceren waar ze gebleven zijn en met name ook nog proberen de persoonlijke bezitting die in die archieven liggen... terug te geven. Het vreemde is dat, het, uh, hoewel het gigantisch is... het eigenlijk een hele onbekende archief is, voor mijn gevoel. Klopt. Hoe ja. komt dat? Uh, ja, hoe komt dat? Uh, de Duitsers hebben zelf de regering van West-Duitsland... en uh, later natuurlijk, uh, toen het verenigd werd... eigenlijk altijd een beetje de voet op de rem gezet. Die, het is natuurlijk een zwarte bladzijde in hun geschiedenis geweest, de Tweede Wereldoorlog... en die hebben nooit echt uh, staan te popelen om het archief open te stellen. En ze hadden ook nog het excuus dat ze ook uh, bezig waren... om van 17,5 miljoen personen ongeveer meer dan 50 miljoen archiefstukken... te digitaliseren, waren ze mee bezig. En toen dat uiteindelijk uh, zo rond 2006, 2007 klaar was... toen pas kwam opeens het bericht dat het archief openging. We hadden al geprobeerd in 2003 voor, er leven nu nog twee... Uh, mannen die weggevoerd zijn bij de Razier van Putten. En voor één hadden we geprobeerd te kijken of er ook persoonlijke bezittingen nog waren in het archief. Kregen we nul op ons request in 2003. Maar in 2007, toen we onze stichting oktober 44 aandienden. eerder dan het NIOD, eerder dan uh, het Rode Kruis. kregen we toegang. En mochten we met een man of 4, 5 waren. we mochten we echt uh, met behulp van medewerkers. achter de computers gaan zitten en alles te traceren. We hebben toen 80 dossiers gelicht. Ik ben zelf genoemd naar twee ooms die weggevoerd zijn naar de oorlog. Ik ben een bevrijdingskind. Ik meteen natuurlijk zoeken naar oom Even te Graaf en oom Hendrik de Boer. Maar daar vonden we niks van wat ik al niet had. Geen persoonlijke bezittingen. Mm -hmm. Maar van vijf anderen vonden we inderdaad een briefomslag. Dat was een envelop met persoonlijke bezittingen. En het, nou, het mooie was dat van één van de vijf... dat was nog de enige... Uh, die nog in Putten leefde en terugkeerde waar we de persoonlijke bezitting van vonden. was helaas een hele dunne envelop, maar er zat zijn persoonsbewijs zat erin... met een papiertje, nog ondertekend door zijn vader, die ook in het kamp overleden was... dat hun melkveewagen en hun paard niet gevorderd mochten worden... door de Duitsers in verband met de voedselvoorziening van uh, Nijkerk. Want hij woonde precies op de grens Putten-Nijkerk. Nou, en toen we dat na 63 jaar, na twee oh. dagen werkzaamheden in het archief hebben teruggebracht. Was het ontzettend emotioneel voor die man... Ja. Ook dat hij zijn persoonlijke bezittingen terugkreeg. Dat kan ik me voorstellen. Aan de telefoon is David Barnow... van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, NIOT. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt als een ongekende wilde, wat ze daar hebben. Uh, dat is waar. En het is natuurlijk... We uh, hebben pas in 2008... is er een uh, research department bijgezet. Voor die tijd was het een ongelofelijke archieven waar eigenlijk alleen instellingen uh, bij konden. Uh, en mensen die brieven schreven, die kregen pas na jaren antwoord. Het is heel lang een heel erg gesloten club geweest. Was dat ook, uh, als u vanuit het NIOT hun benaderde... was dat ook al moeizaam of niet? Het, uh, we kregen wel antwoord, maar het was moeizaam omdat het lang duurde... omdat ze eigenlijk niet gewend waren... Uh, vroeger waren archieven uh, plekken waar men dingen bewaarde. en waar men nu niet van hield dat er mensen van buiten binnenkwamen. <lacht> het is nu ook heel, heel lang zo geweest. Maar ja, uh, na een tijdje kreeg, kreeg je wel antwoord. Ja, ik, ik beken dat fenomeen wel een beetje, dat afgeschermde en zo. maar ik vind 2007, 2008 wel rijkelijk laat. Het, het, het heeft te maken met het feit dat op een gegeven moment. Uh, uh, halverwege de jaren 50 is het onder aspicie van het Rode Kruis gekomen. En het Rode Kruis heeft zich uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel in Duitsland als in de bezette landen redelijk slecht gedragen. Namelijk uh, geheel meedoen met de bezetter of in uh, Duitsland met de nazi-kant. En sinds die tijd hebben ze gedacht, wij gaan nooit meer uh, antwoord geven op uh, staatsvragen. Dus het is niet zozeer dat Duitsland, of de Bondsrepubliek zich uh, slecht gedragen heeft, als wel dat alle vragen die de Bondsrepubliek tegen dit archief stelde, dat het archief zei, we hebben niets met jullie te maken, we willen onafhankelijk zijn. Ja, ja een beetje doorgeslagen. Ja, een beetje doorgeslagen wat dat betreft. En eh, omdat het eigenlijk onder elf landen viel, die daar ook niet veel mee deden, heeft het een tijd gekost voordat een uh, A uh, toegankelijk werd. En dat kon makkelijker gebeuren, omdat ze alles gedigitaliseerd hebben. Mm -hmm. En toen moest er ook nog nagedacht worden, Ja, kan iedereen daar nu wel zomaar in? Nou, dat is nu langzamerhand aan het beginnen. Ja, en nu heeft het Rode Kruis uh, gezegd, ze trekken hun handen ervan af, vanaf volgend jaar. Is dat een bedreiging voor de toekomst van het archief? Dat weet ik niet. Uh, kijk, geen, kijk, die elf landen, kijk, zodra één van die landen roept, nou geef het maar aan ons, dan denken die anderen, gaan ze het lekker verder betalen. Dus dat is een kwestie van onderhandelen. Ik denk niet dat het een uh, bedreiging voor het archief is. Uh, kijk, het archief moet niet op slot, het uh, archief leeft bij wijzen dat er toch steeds meer stukken bij komen. Uh -huh. Maar door digitalisering is het voor veel meer mensen toegankelijk geworden. Ja. Meneer De Graaf, tot slot nog even. Het archief, archief verliest misschien steeds meer zijn functie. Vreest u de toekomst? Uh. Het is ontzettend moeilijk om ook nabestaanden nog te traceren. En dan stuit je ook als je dan bezig bent met zoektocht op de wet van de privacy. Maar ik, kan, uh, ik heb hier een boekje wat ik uh, gekregen heb toen van de mensen van de directie van het ITS. Uh, en uh, ze waren ontzettend vriendelijk. en hebben zelf gezegd ook uh, dat uh, toch wel de West-Duitse regering ook een grote rol hierin heeft gespeeld. Maar ze zijn wat dat betreft heel coöperatief. En een hele mooie zin van een van de medewerkers was... we kunnen het leven niet teruggeven... Maar wel de spullen. En ze zetten zich echt heel sterk voor in. Prachtig, een einde. Even ja. te gaaf, hartelijk dank. David Barnow ook. Dit was het Oog op deze dinsdag. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.